Dank is net een nieuw boek verschenen. Talkie Walkie is een bundeling van teksten over subculturen. Tom Palmaert van Lada weet hier alles over en hangt, als alles goed gaat, nu aan de telefoon. Dag Tom. Ja, hey. Hey. Tom Voor we het hebben over het boek zelf, uh, wat is Lada eigenlijk? Um, Lada is een uh, kleine vzw uit Gent die uh, onderzoek doet naar jongercultuur cultuur mm -hmm. en naar zijn tendensen, de tendensen en fenomenen daarin. En dat steeds op een uh, projectmatige manier naar voren willen schuiven. Het ja. kan inhoudelijk zijn, maar het kan ook heel ludiek zijn. En het boek dat jullie nu uitgeven gaat over jongere subculturen. De titel ervan luidt Talkie Walkie: Jongere subculturen voor believers en non-believers. Misschien ja. moet je eerst even iets, ons iets vertellen over wat die walkie, talkie, walkie precies betekent. Dank <laughs> <Talkie walkie. laughs> wel. Um, wij zijn er gestart uh, in oktober 2005 om na te denken uh, wat dat het woord subcultuur vandaag eigenlijk betekent. Mm -hmm. Dus niet welke subculturen bestaan er allemaal, yeah. maar echt gewoon wat betekent dat, dat concept. Yeah. Um, is dat ook belangrijk vandaag? Want je heel vaak hoort dat, dat subcultuur niet meer bestaan, of dat dat niet meer belangrijk is, dat er enkel mixculturen zijn. Hè. Mm -hmm. Dus we gingen echt op zoek van wat betekent dat. Daarvoor hebben we acht edities gehad, um, live in de vooruit, ja. uh, waarvan, waarin dat we telkens één uh, gastspreker uitnodigden, uh, een nationaal of internationale onderzoeker, mm -hmm. uh, die volgens ons uh, zeer interessante dingen deed. Uh, en dat gaf van uh, iemand die gedoktereerd is in Gothic, uh, iemand dat gedoktereerd was in extreme metal, uh, tot echt uh, ja, andere dingen als, als iemand die, uh, die gedoktereerd is in uh, slaapkamercultuur, bathroom culture ja echt op, allerlei ja. Uh, verschillende uh, individuen en daar rond hebben we een heel programmatie gedaan met kunstenaars, muzikanten noem ja. maar op dat was elke avond, er waren acht edities um, van allemaal met allemaal die mensen hebben we achteraf uh, verder blijven uh, in, uh, verder contact gehad en hebben we eigenlijk naar een, naar een boek gaan werken uh, en dat boek nu talkie walkie is eigenlijk een, een uh, een bundeling van verschillende uh, teksten. Mm -hmm. En allemaal die mensen uh, die daar hun eigen interpretatie geven op wat dat, dat woord nu eigenlijk nu betekent. Het ja, ja. is niet eenduidig. Je gaat daar niet het antwoord vinden. Ja. Er zijn allemaal verschillende interpretaties. Ja, oké. Okay. En dan het tweede deel van de titel, voor believers en non-believers. Ja. Ik heb subcultuur nooit als een moeilijke of vreemde term gezien. Nee. Uh, of is het dat toch? Ja, wel. Ja, het is eigenlijk wel zo. <laughs> en waarom? Um, nee, maar wij hebben in de jaren 70 en de jaren 80 werd een subcultuur uh, gezien als een, uh, ja, een, een groep van, van, van meestal jongens. Ja. Die vanuit een bepaalde klasse kwamen, die gericht waren op verzet tegen de maatschappij. Mm -hmm. Die dat veruiterlijken aan de hand van ja, signalen, hè, tekens, uh, kledijs. Uh, een muzikale voorkeur noem maar op ja meestal was dat een hele grote groep van jongeren die zich daarachter schaarden en, en echt visueel naar buiten kwamen daarmee um, vandaag is dat nog redelijk moeilijk je hebt heel veel inderdaad heel veel mixculturen heel veel jongeren die ook gewoon samplen uit, uit, uit die, die groot, dat grote commercieel aanbod van, van tekens en codes mm -hmm. En je hebt ook een aantal, laat ons zeggen, nieuwe fenomenen als, als uh, grote gothic festivals waar de gemiddelde leeftijd 35 is, um, tot um, ja, hacker-communities um, waarin dat dan de gemiddelde leeftijd 13, 14 jaar is. Hè. Um, en dat zijn, ja, dat zijn verschuivingen, dat zijn nieuwe tendensen. Uh, Kledij speelt uh, minder een rol, mm -hmm. soms, waardoor dat ze... Veel, waar dat sommige culturen veel minder um, direct te zien zijn. Hè? Ja. Uh, dus ja, je hebt er een aantal, aantal verschuivingen in, ja. um, waardoor dat het veel minder gemakkelijk is om erover te spreken. Uh, uh, ik ga vaak voor, uh, voor zo ouders en, en leerkrachten spreken over hedendaagse en fenomenen binnen jongere cultuur, mm -hmm. En zij willen altijd van mij horen, wat zijn nu de hedendaagse subculturen? geef mij hun staansverhaal, hun evolutie, hun mogelijk, uh, mogelijk einde of, of, of, of verandering. Hè, voor wat staan ze, wat zijn hun waarden en normen uh, en welke muziek beluisteren ze? Nou, dat, dat, zijn, dat, dat, dat is gigantisch moeilijk op dit moment om daar echt op te antwoorden. Uh, wat dat denk ik vroeger iets gemakkelijker was. Ja, ja in die zin. Niet helemaal, maar toch wel. Dus het boek geeft duidelijk geeft dan eigenlijk geen antwoord op wat een subcultuur is of betekent als, als een eenduidig iets? Nee, maar ik denk dat de, de algemene tendens is binnen, binnen het boek van... Kijk, vroeger kon je een subcultuur aflezen als een verhaal. Je kon er een verhaaltje over vertellen. Ja. Dat kijkt juist een beetje, met de ontstaan evolutie, wat dragen ze en wat luisteren ze. Naar, naar nu iets dat heel open is. Hè? Waar... Uh, het, er valt geen maar dat je niet gewoon eenduidig hm. kan over zijn. Ja. Wat dat iets moeilijker maakt, en, en ja, vandaar dat er sommige mensen, bijvoorbeeld Jean Lincoln, die verwerpt daarom het begrip subcultuur, en mm -hmm. ze gaan nu die slaapkamers bestuderen, omdat dat een, een plek is waar zowel jongens als meisjes aan cultuur doen, vandaag. Um, oh, we hebben ja. iemand anders gehad, bijvoorbeeld... Um, uh, Keith Ken Harris, en die, die gebruikt het woord scene in plaats van het woord subcultuur. Omdat scene veel uh, postmoderner is, veel opener. Binnen, binnen, binnen dat concept kunnen jongeren uh, ergens uh, aansluiten en de volgende dag terug weggaan als ze willen. Hè? Of verschillende culturen gaan mixen in één persoon. Daarnaast hebben we andere mensen gehad, uh, denk maar aan, aan Maarten Prins, die zei van kijk ja... Um, het we moeten dat woord subcultuur behouden, we moeten gewoon niet meer denken dat een subcultuur een groep is van jongeren die dat er allemaal hetzelfde uitzien, het mm -hmm. uh, of allemaal hetzelfde denken. Uh, dat gaat niet meer. Dus dat zijn denk ik zo wat de, de grote lijnen. Ja, want als ik nu dat boek ga lezen, wat, wat ga ik daar dan wel over vinden? Um, ja, gewoon de, de verschillende interpretaties uh, van de mensen. Ja. Um, en ik, heb, ik heb net iemand gehoord die, die het boek gelezen heeft, mm -hmm. en zij zei uh, dat het voor haar wel, wel best boeiend was, omdat ze na elke tekst zoiets had van, ah ja, kijk, hier kan ik mij vinden. Uh, maar dan ja, dezelfde ja, tijd ja. ook wel besefte van, tja, ja, dat is toch wel iets anders dan de vorige. Dus uh, je gaat, denk dat dat wel, uh, bijvoorbeeld nu, ik, ik, ken, ik ken een... een, een, een, een Iemand dat enorm bezig is rond in online communities en zo. Ja. Um, om dat te, te bestuderen of, of die ze gewoon niet interesseert. En uh, die gaat in een aantal teksten van ons zich echt wel goed voelen. En daar heel veel kunnen uithalen. Mm -hmm. Terwijl dat zij misschien met een aantal andere dingen minder akkoord mee gaan Of dat, dat gewoon minder toepasbaar gaat zijn voor haar territorium. Dus ik denk dat uh, ja. het, is, het, is, het, het, het boek is... En, en, en, en, en het samenbrengen van, ja. van heel onze zoektocht geweest, hè. En dat duidt ook aan dat, dat er niet meer één antwoord op te vinden is. Inderdaad. En ik denk dat dat ook wel goed is, want dat maakt het concept iets opener. En, ja. En, en houden we ons niet vast aan wat dat, wat dat mensen denken, dan een subcultuur is. Um, maar ook, ja, in, in het boek staan er ook een aantal andere dingen, hè Als, als, als een heel fotoreeks van Debbie Huismans, over uh, Belgische slaapkamers. Ah, dat is fantastisch om door te bladeren, hoe dan allemaal die slaapkamers eruit Ah ja. ja. Um, en wij hebben er nog in staan, uit uh, de MySpace, Lada looks. We staan er ook in. Uh, ja, want ik wou nog een vraag stellen over het feit dat Lada erg actief is op het internet. Ja. Op jullie MySpace kunnen bezoekers zelf nieuwe Lada looks aangeven. Ja. En wat is daar precies de bedoeling van? Ja, maar dat is, dat is eigenlijk begonnen als... als uh, uh, als een experiment. En dat is uh, enorm geslaagd geweest. Was het van Oké, okay, ja je hebt die MySpace, online communities. Um, kan je eigenlijk zelf een community gaan creëren? Ja. Um, en dat hebben we geprobeerd via MySpace. Uh, door gewoon ons, ons logo op MySpace te plaatsen. Mm -hmm. Om te zeggen dat we een 28-jarige uh, chica zijn uit Gent. Dat we niet kunnen tekenen, uh, maar dat we wel nieuwe looks voor onszelf willen. Ja. En um, de eerste week was dat, laat ons zeggen, vijf minuten voordat we naar huis gingen, dat we er ons mee amuseerden. Maar na een week um, werd dat uh, bijna een part-time job hè, om dat allemaal bij te houden. Mm -hmm. En we hebben er nu, ja, ik weet niet, tegen de 300 zeker, dat is uh, enorm, ja. looks. Um, ja, dat is echt fantastisch. De eerste dat we trouwens gekregen hebben was van een Zwitser waar ik nog nooit van gehoord had. Dus mm. dat, dat onmiddellijk is dat uh, internationaal gegaan en, en is dat ja, een, ja, een soort van hype-community geworden. Oké, okay, Tom, we gaan moeten afsluiten. Oké. Okay. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Oké, okay. dag. Dus succes nog verder. St. is een collectief van theatermakers die vanuit een fascinatie voor de outsider, de underground en alles wat afwijkt van de norm, op zoek gaat naar nieuwe thematieken, dramaturgieën en theatervormen. Dit zeggen we niet zelf, maar wel Stef Lernoes, Joost van de Kastelen, Nick Kaldoenski en Tine van de Wijngaard, de vaste kern van het collectief op hun website. Bij ons zijn artistiek leider Stef Lernoes en actrice Tine van de Wijngaard komen aanschuiven. En we zijn erg blij dat ze na een zware dag van repetities en doorlopen nog even tijd voor ons wilden vrijmaken. Welkom, Stef en Tinne. Welkom, Tine. Welkom, Stef. Welkom. <lacht> uh, een vraagje dat we hier anders niet stellen, maar vandaag wel op de, aan de orde is, denk ik. Hoe was jullie dag vandaag? Uh, Tinne? Uh, goed, denk ik. We hebben twee doorlopen gedaan. En... Allee. Huh? Het, het was een goede <lacht> dag vandaag. Ja. We zijn ook recht uit de repetitie naar hier gekomen. Echt rechtstreeks. We waren ja, twee ja. minuten geleden nog bezig. Maar, maar hier zijn we het we hadden de... al veel schrik dat jullie niet zouden komen, trouwens. Haha, maar hier zijn we. Ja. Um, voor we het verder hebben over het nieuwe stuk Lala La Lens, moeten, uh, moeten we misschien Abba Twaar toch even voorstellen aan de mensen die jullie nog niet kennen. Uh, jullie zijn in 1999 gestart, maar jullie zijn heel erg lang in de marge gebleven. Toch? Uh, dat, dat klopt, dat klopt. We waren eigenlijk uh, een amateurgezelschap, dat door Dirk Verstok, die uh, toen maar artistiek leider was voor Nona, die heeft tegen ons gezegd, jonge mannen gaan we moeten professionaliseren, want gellen zijn, zoals wordt gezegd, goed bezig. <laughs> dus, uh, en Tine vond dat een goed idee, hè? Ja, ja, ik vond dat heel goed. <laughs> <laughs> um, jullie zijn van Mechelen, heeft die context van een wat grauwe provinciestad Ergens meegespeeld. Oh. Uh, nu stoot je Stefan tegen de borst. je gestoot me tegen de borst. Ja, zo. Uh, ja, Mechelen dat is een geen grauwe stad. Een, nee, dat is een stad dat dat leeft en dat, uh, je, je bent dat grinniken. Uh, ja. Je, je hm? je Ik ken bent Mechelen helemaal aan het niet aanlachen. <laughs> nee, dat, helemaal dat, niet. dat dat dat leeft, Ik ben dat leeft. Niet aan het, het leeft misschien. Uh, het Leeft misschien... op twee plekken. Hmm? Nee, het leeft misschien net niet, net niet genoeg, of zo. En, en ik denk daarom dat we een hoog uh, rock'n'roll gehalte hebben, of zo. Door Michler? Of heeft dat nog iets met? Bij... Ja, okay. ja, ja, omdat het niet... Het, het leeft, hè. Ja. Bart Zomers is fantastisch. <laughs> uh, oh. Ah, ik kom vandaag. Uh, oh, uh? Nee, maar, maar dat is een fantastische burgemeester en die is heel veel uh, uh, aan het doen. Ja. Maar er gebeurt niet genoeg. Dus? Meer. Meer subsidie voor ons. Misschien moeten we Tine even buitenslelen. Het is nog wel lucide van de repetitie. Inderdaad, ik voel een beetje... Vrees ik. Wijngaard. Ik dacht even, ja. Ben jij niet Je bent helemaal niet lucide. Ja, een beetje... Tine, ben je zenuwachtig? Ik word een beetje zenuwachtig van jullie, ja. Hey, oh, ik ik ben nog een groentje, hè? ik zit hier voor de derde keer. Oh, ik dus, heb uh, jaren ik een voor beetje, Radio 1 gewerkt. Ik heb een beetje... Sorry. Sorry. Um, Stef Lernoes, uh, je hebt geen theateropleiding gevolgd. Hij heeft geen enkele opleiding en, gevolgd. Je hebt zelfs mm -hmm. geen enkele opleiding gevolgd. Hoe ben je dan toch in de theaterwereld beland? <laughs> uh, ik werkte voor een bedrijf die dat de GSM's uh, importeerde en verkocht. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, van, <laughs> wat erbij gaat. dat is niet waar? Dat is waar? Oh, ik wist dat niet. Wist je dat niet? <laughs> nee. Maar ja, dat was dan een meisje dat er werkte, Kelly Schroms. En die mm -hmm. had zoiets van, goh, jij bent wel een plezante. Jij moet een keer een gedichtje komen voordragen uh, in onze amateurkring. En ik kwam daartoe en dat bleek een uh, klassiek ballet. Uh, ensemble te zijn. En ik ben daar toen twee jaar blijven hangen. Hè. Ik ben klassiek ballet gaan doen. Veel mensen geloven het niet, maar het is, het is wel waar. Van mensen... en je was er goed in? Nee. ik was ah, ja. sucked badly. Maar iemand heeft jou gezien daar? Als ik het goed ja, heb gelezen? Heeft, dat... of de... heeft iemand dat verteld? Even kijken. Uh... Je een spot in de kamer, hè? Ik Wacht hoor. Je bent gezien door uh, Ferdinand Sleeks van oh, het is abstract. Ja, ja. Maar dat, dat klopt wel, want, want vanuit dat van, ah, klassiek balletgezelschap ben ik terechtgekomen in, in uh, Blackout, in contig een amateurgezelschap. En daar heb ik meegespeeld in het stuk De Kerstnacht van Ferdinand Sleeks. Ja. Dat klopt. En dat was mijn eerste rolletje. En ja, voilà. Houd het en, kort. Ja, nee, ik hou het kort en dan heb je heel, heel veel amateur, heel veel amateurtoneel ja. gedaan en gespeeld. Dan dacht ik van, goh, ik ga zelf stukken maken en, en, en van het ene kwam het andere. Maar het is eigenlijk allemaal begonnen met klassiek ballet. Ongelooflijk, maar waar? Mijn passie. Nog altijd? Dans, Dans. Ja. maar ik doe het niet meer. Hè. Alleen ik, doe, ik heb het nooit echt. Je was er nooit echt goed in. Maar jij een heel sterk Ik was heel goed op mijn pointes en ik had kunnen doorgroeien. Maar bon, theater, de bühne, die... En hoe heette je eerste theatergroep uiteindelijk? Je hebt dan zelf een theatergroep je bent, opgericht? Je hebt zich geïnformeerd, hè? Ja, ik heb mijn best gedaan. Oh, dan je zei me hier uit de neus aan het halen. Uh, nee, eerste theatergroep was, uh, was het Walgen. Ja. Het Walgen. En daarna uh, een waanzin opgericht. En, en dan daarna wat waar voor het walgen. Niemand wou er kaartjes voor. Het is een meer performance-gericht theater, staat hier. Ligt... Maar wie heeft die informatie? Wie zijn u? Katarina, broeren? Je hebt thuis groeten. Wat? Wie? Katharina. Katharina? Katarina. Katarina? Katarina. Welke Katarina? Katarina... Ik... Ik weet niet hoe welke <laughs> <in> Katharina. Ik weet niet welke Katharina. Maar weet... oké, okay, ça va. Het is meer performance-gericht. Uh, ja, bij die rare... rare rare dingen. Dat, dat is zeker. Ik denk dat dat wel onder categorie performance valt. Er was een, een jongen met een heel grote verkeerskegel in een tutu met een uh, nazikeppie op. Mm -hmm. En uh, die stond dan... Zo uh, passé. Dat was Tino, hè. <laughs> ja. Voordat de voorstelling begon, gingen die bij de mannen die nogal voor het Unie waar stonden, gingen die erachter staan met die verkeerskegel. Rapper pissen! Rapper pissen! Ja, staat hier. En dan het begin van... Zal ik gewoon die papieren voorlezen? En aan het begin van een voorstelling bijvoorbeeld, dan ging je telefoon en zolang het publiek niet opnam, dan begon die voorstelling ook niet. Waarbij je soms een half uur moest wachten voordat iemand echt durfde rechtstaan, de buren opklinken, opnemen om die telefoon op te nemen. Wat ben je aan het doen, Tilly? Ik ben mijn volgende vraag aan het lezen. Ja, dat ja, Jij bent al... Jullie zijn al in 1999 beginnen samenwerken. Uh, maar jij bent ook niet klassiek geschoold, heb ik gehoord. Klassiek is zo... niet. Klassiek ik heb klassiek ballet gedaan. Je hebt ook klassiek ballet gedaan? Nee, ja, oh, ja. Conservatorium. Ah, conservatorium. Ah, ja, ik heb conservatorium twee jaar gedaan. En, twee nee? jaar? het nee, tweede jaar was ik er niet meer door. <laughs> ze vallen mij weg. <laughs> Hoe komt dat hier? je kan je wel oh, spuien. Oh, um, ik vond het er toch niet plezant. Um, nee, ik kwam daar, ik weet niet, ze vonden mij niet goed. Ja. Uh, maar blijkbaar ben je wel goed. Um, Want... <laughs> zeg, hoe zegt dat nou van zijn Ik nee. heb het nog niet gezien in elk geval, dus ik kan het... Uh, ah, oké. Okay. Nee, nee, maar, nee, maar ik wou eigenlijk nooit geen... Maar goed, je zit in een theatergroep en je kunt theater maken, dus... Tien, Uiteindelijk het is het, uit. is het, uh, maakt het niet uit of je nu geschoold bent of niet. Nee, dat denk ik maar niet Maar je eigenlijk. bent dus ook niet zo schoon, net als Stef. Maar ik heb uh, wel iets anders gestudeerd, hé. ik heb wel een diploma hoor. <lacht> dat is waar, Tinder ik een diploma. Ik niet. Maar uh, uh, uh, voor de rest is dat, doe dat uh, er niet toe. Nee, doe dat niet toe. Um, Jij bent nu beroemd in Vlaanderen, dankzij het geslachte Pauw. Uh, dat is waarschijnlijk iets heel anders dan Abattoir van Ja. Op mm -hmm. mm -hmm. was wel. televisie. Mm -hmm. uh, nee, dat was... Ik um... ben er heel toevallig in gesukkeld. Omdat hier, Stef, <laughs> ik had eerst mijn auditie afgezegd. En Stef heeft dan gebeld van... Oh ja, maar ja, dat was wel heel tof om te doen. Ik moet die auditie doen. En ik teruggebeld? En ja, dan, dan mocht ik dat meedoen. Mm -hmm. Dus dan heb ik dat maar gedaan. Maar um, dat was iets eenmalig, hè. Allee, ja... Ik vond dat wel leuk om te doen, maar ik vind dit wel veel leuker. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat toeschouwers gechoqueerd zijn als ze jou zien in een voorstelling terwijl ze jou kennen van uh, pauw. Is dat zo? Gechoqueerd? Ja. Oh. Nee, helemaal niet. Ik, ik weet het niet. Ja, ik ben er zeker. <lacht> ik heb in elk geval nog geen reacties vanuit uit het publiek gekregen, ja, ja, die daarop lijken. Jawel, of toch? Maar, maar uh, jawel, Tine presentatie, ja. maar Tine Actrice houdt zich uh, een beetje naïef daarin, denk ik. Maar natuurlijk, alleen een van de highlights van die vorige, vorige <lacht> stukken. wanneer dat, uh, het, het gelust, de illustre scène waarin dat Tine 6 meter rood lint uit daar uh, vrouwelijkheid mm -hmm. tevoorschijn tovert. Ja, dan krijg je wel reacties, maar, maar, het plezant, maar het is ook plezant. Of gedoe we doet het ook voor een reactie, niet per se om, om te shockeren. Er zijn altijd mensen gechoqueerd, mm -hmm. sowieso. Sowieso, natuurlijk, maar ja. Het, het is een beetje, de verwondering daarvan is gewoon heel plezant. Van, van wanneer je dat niet verwacht, gebeurt er dan zoiets in, in dat stuk. En dat, die, dat is wonderlijk, dat mm -hmm. is ook een reactie. Maar natuurlijk, de, zoals je waarschijnlijk in je research al al ze tegenkomen, er zijn wel een aantal mensen die het ge... Choqueerd zijn. Ja. ja. Uh, jullie hebben niet echt vaststaande rollen in het gezelschap. Hebben jullie, jullie groep altijd beschouwd als een collectief? Uh, ja, ja. Een hmm. ensemble van, van makers. Uh, ja. ja. Wat bedoel je met, sorry hoor, met vaststaande rollen? Goh, dat is... Uh, dat is altijd acteren, je altijd registreren. Ah, Dan, ja. of... Oh nee, dat... dat, dat... Ja, dat denkt... Oei, je moet... Het wordt een vierkant eh, gedaan. Wat betekent dat? Oh. Ja, onder... Dat betekent dat we moeten afsluiten. Oh, ja. amai. Ja. ja, ik kan nog uren kunnen doen. Ja. <tie> Het is nog niet allemaal gedaan, hoor. Ah, Alleen. Even wat muziek. <tie> Is het derde deel van jullie chaos-trilogie? Wat waren de eerste twee delen weer? De eerste twee delen waren uh, Indie en dat werd dan gevolgd door Tinseltown. Uh, een chroniek van een, van, een, van een groot stad. Ja, zou ja. kunnen zeggen. En wat betekent Lalaland La -La precies? Lalaland <laughs> uh, -La is, is, uh, is eigenlijk Los Angeles. Dat is de bijnaam mm. voor, uh, een van de vele bijnamen van Los Angeles, een stad die het collectief toch wel heel hard inspireert. Omwille van zijn uh, vreemde, vreemde personages. Daar loopt heel wat volk rond in Los Angeles. Uh, lekkere pancakes. Lekkere pancakes. Mm -hmm. het, uh, we love the American way of life. Niet om het zelf te beleven, maar zeker om het aan te kijken en uh, te gebruiken. Mm. Uh, ap um, Apokalypse wereldstad, lees ik hier. Aha. Ja, het einde van de wereld. ik bedoel, Dat is iets ja. dat heel veel terugkomt bij ons. Uh, ik denk, zowat, elk stuk is wel... Pre-post of uh, apocalypse. Van waar je fascinatie daarvoor? Goh, persoonlijke fascinatie. Ik denk ik denk de voorliefde voor horrorfilm, bent de fantastische film bij juist de -Fi film Dat is meestal maar een kapstok hoor. Mm -hmm. Maar uh, de laatste keer ik in New York was en je passeert voorbij Times Square, dat is echt. Op tien jaar zo apocalyptisch geworden. Dat is echt. Uh, dat is een soort. Ja, vroeger Times Square, veel lichtjes en veel ambiance, lichtborden. Dat is een uitzaaien naar andere straten, waar je vroeger veel taxis had. Heb je nu heel veel taxis en heel veel paarden dat ertussen lopen. Een soort van. Uh, cirkelvormige fiets, waar acht man tegelijk op kan, en die fietsen daar dan tussen, daar lopen mensen naakt rond, de singing Naked Cowboy bijvoorbeeld, en dat heeft een heel gericht gevoel van, als de wereld ergens gaat eindigen, dat is op Times Square, ja. het is too much, het is heel gevaarlijk ook op mm -hmm. een manier. Tinne, mm -hmm. uh, Tine, ja. jij bent het naamloze danseresje uit Tinseltown, die nu alleen op het podium staat. Uh, het stuk gaat pas volgende week in première, waarschijnlijk wil je niet al te veel vertellen, maar misschien wil je toch al een tipje van de sluier oprichten. Mm, wat is eigenlijk... Ja, dat klopt, die danseres, dat, dat was wel in Indie. Mm -hmm. um, Ai, ja. die, um, ja, die komt terug en, en die doet er verhaal over, over Lalaland, over die stad, wat dat zij allemaal heeft beleefd en, um, en, en ja, wat dat, wat dat vervolg eigenlijk gaat zijn of, of hoe dat vervolg is in haar kop. Maar het is eigenlijk, ja, het is, het is ook weer heel apocalyptisch en, uh -huh. en het is heel eenzaam omdat ik alleen ben. <laughs> maar uh, ja, voor de rest moet je maar komen zien. <laughs> uh, de Mohammed-cartoons <laughs> hebben ook een plaats gekregen in die wereld. Las ik op welke manier hebben jullie dat gedaan? Uh, door ze bijvoorbeeld letterlijk, letterlijk ja. te vermelden. Mm -hmm. Het is een kleine, waar zijn zin, rond de religie. Dus specifiek één van de opmerkingen die daar um, uh, correspondeert met, met de anekdote die je nu zegt, de Mohammed cartoons, mm -hmm. is uh, een soort van conspiratie, zot op internet, die je uh, mm -hmm. beweert dat hij verkracht is door de profeet ja. Mohammed. En hij ja. is er zeker van, want hij ziet eruit uh, zoals die man uh, in de cartoons. Ja, ja. Dus, dus een van de, de knipogen. We zijn schelmen. Wat kan ik zeggen? Oeh, dat is een stout. Schelmenstreken. Mm. Maar ja, theater, dat is... Dat is, uh, dat is een, een medium dat... Uh, dat zich Ik ben rond rekken totdat je een vraag vindt. Nee, <laughs> uh, nee, <nee>, nee. dus. <laughs> ja, maar is dat zo Jullie ja. verwerken dus actualiteit in, in, in jullie stukken. Ja, maar je dat zei wel in een krantartikel onlangs dat jullie minder over de actualiteit gepraat hebben dit jaar. En dat, ja, dat, is een beetje, dat was een beetje een constatatie of constatatie. Ah, dus, dat was een dus, gesprek met, uh, met de Geert Zels. Vind de... je nu helemaal niet meer zo? Of, of, of nee, was... dat was een kutconstatatie voor ons. Ja. Ah. Omdat ik in een interview merk van, uh, van er werden wat thematieken op tafel gesmeden. Dat ik dat van... Wow, normaal zouden we hier even bij stilstaan en zouden we daarmee bezig zijn, maar allee, ja, hoe laten ze maar zeggen, Abattoir mij poert op dit moment bijzonder goed mm -hmm. uh, en we vinden gewoon een tijd niet meer om er echt over te discussiëren. We lezen allemaal de krant nog, ja. we hebben allemaal ons abonnement, maar we discuteren er niet meer over. En dat is iets waar we nu om af mee gaan ja, maken. Ja. Maar we, we, we hebben wel nog altijd van iets van, ja in ons stukken, de realiteit zijpelt daar wel in. Uh, het is escapistisch, maar, maar... voel je je tegelijkertijd niet ook voorbij door die actualiteit? In die zin dat op internet, via internet, lees je de meest bizarre, uh, vreemde uh, verhalen? Uh... Ja, bedoel, je kunt niet... Het is niet de bedoeling van uh, op scène heel de actualiteit of heel de wereld weer te geven. Mm -hmm. Dat, dat nee, gaat ook nee, niet. Dus je probeert daar een fragmentje van te geven. Ja. Een stuk, een wereldbeeld, maar niet de hele wereld. Shit. Is ja Ja. ik ga naar de volgende vraag. Abatoir ah. Femmé wordt ook wel eens traumatheater genoemd. Ben je aan de rechte zaak? Uh, ja, het is een van de veel nicknames die we hebben, hè. Existencieel Horror Theater. Zijn niet uh, meer online? Want er ter... wordt zelfs gezegd dat jullie, uh, dat jullie eigenlijk alleen maar willen shockeren. Dat, dat zullen jullie waar. waarschijnlijk niet vinden, dat, dat maar... Dat zijn ja het. O, wat schuilt er dan nog meer tautament. achter? Ja, dan moet je eigenlijk een voorstel gaan analyseren, maar, mm -hmm. maar zoals ik de juist heb gezegd, van wat dat we proberen... Allee, je kunt niet meer schokkeren dan de realiteit, dus laat ons maar direct stoppen met dat we daar niet mee bezig zijn. Ik bedoel, de realiteit choqueert gewoon veel harder, maar we proberen wel een soort van verwondering op te zoeken ofzo. Dat vind ik dan veel, veel belangrijker. Een soort van... Uh, is en te signaliseren. Ja, de tijd is gedaan. We moeten echt afsluiten. Ja, maar ik vond het toch leuk, hè? Ja, ik ook. Goed, dankjewel voor dit gesprek.